Kees groot met het de, de hoofdaanklacht blijft het aanzetten tot haat en discriminatie... en belediging van een groep mensen op grond van ras. In de telastenlegging die vandaag bekend geworden is... staan ook de varianten medeplegen, uitlokken en doen medeplegen. Op die manier wil het OM de kans op een veroordeling zo groot mogelijk maken. Wilders wordt vervolgd vanwege zijn uitspraken over minder Marokkanen. Volgende week vrijdag is de eerste zitting in het proces. De top van Aholt ziet af van een extra bonus na de fusie met het Belgische Deleuze. De bestuurders zouden allemaal een jaarsalaris in aandelen krijgen als de fusie succesvol was. Maar dat voorstel is nu geschrapt. Volgens een woordvoerder is er onvoldoende draagvlak voor bij investeerders. Ahold kreeg de laatste tijd ook veel boze e-mails over de voorgenomen bonussen. Bij een steekpartij in de Israëlische kustplaats Jaffa is een toerist gedood. Zeker negen mensen zijn gewond geraakt van wie enkele ernstig. De dader is door de politie neergeschoten. De Israëlische krant HA Reds meldt dat hij dood is. De Palestijn stak eerder eerst in de haven van Jaffa een aantal mensen neer... en daarna sloeg hij op de promenade toe. Ook op andere plaatsen in Israël vonden incidenten plaats. Daarbij zijn verschillende gewond gevallen.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 En welkom terug bij ZFM, wij gaan gelijk overschakelen naar het gemeentehuis in Zandvoort, waar ze begonnen zijn met agenda punt nummer 3, de rekenkamer. ...stappen te zetten in trajecten als deze. Het gaat dan vooral om eh, zaken als informatie geven, maar ook informatie vragen. Het gaat dan om keuzes en alternatieven bieden. En het gaat om aandacht voor sturingsmogelijkheden van de raad na uitbesteding. Een van de alinea's op pagina 26 van het rapport vind ik daarin wel heel erg sprekend. Die begint met... Over invloed van de raad na het op afstand plaatsen van de reïntegratietaak... ...is in de beleving van geïnterviewde raadsleden niet gesproken. Maar kennelijk lopen de beelden van de respondenten op dit punt uiteen. Want in de ambtelijke gesprekken is aangegeven... ...dat aan de invloed van de raad na uitbesteding... ...formeel voldoende aandacht is besteed. In aan de raad ter beschikking gestelde stukken, is hier informatie over te vinden. Overigens wordt hierbij vermeld dat dit wellicht niet voldoende is, gelet op de verschillen in kennis en leerstijlen bij raadsleden en het feit dat het raadswerk niet hun hoofdfunctie is. Kortom, nog stappen te zetten. en uh, Ik ben heel erg blij dat het college... Hoewel buiten de termijn om nog een bestuurlijke reactie heeft gegeven. Um, waarin het college aangeeft graag met onze aanbevelingen aan de slag te gaan. Zo. Dank u wel. Ik kijk de commissie rond en ik um, geef u de gelegenheid om uh, vragen te stellen aan de, aan de rekenkamer. Uh, toelichting eventueel te vragen of op bepaalde punten in discussie te gaan voor zover dat gewenst. Um, en ik kijk naar links, auto op antwoord. Het rapport is, is duidelijk. Daar moeten we echt wel wat mee gaan doen. Gemeente Ja, ik ben met de vorige spreker eens... en we hadden er al wat iets aan moeten doen. Sociaal Zandvoort. Oh, sorry, ik zit aan de overkant. Partij van de Arbeid. Ja, eigenlijk ook. Met spreken van OPZ ben ik het eens. Er staan nog wat harde dingen in die we ons kunnen aantrekken. En ik denk dat het aan ons is om daar met z'n allen... eens over te brainstormen hoe we dit gaan uh, oppakken. U wilt wel of een aanvulling, meneer Ja. Is het hier dan? Ja, dat heb ik. Uh, ja, voorzitter. Uh, ik, uh, ik heb bij uh, een van de vorige rekenkameronderzoeken ook een opmerking gemaakt dat het toch wel jammer is dat de rekenkamer... Uh, Betrokkenen uh, niet gehoord heeft, zou ook hier uh, de, bij de portof de voorzinsperiode. Uh, de heer Zoomberg en ik zijn uh, hier niet opgevraagd. Misschien kunt u even, meneer tonen, misschien kunt u iets dichter bij de microfoon. Uh, ik, zal hem, ik zal hem even een zwietburger geven dat hij wat dichterbij kan komen. Ja, uh, Zo. ja dank u um, dat zowel de heer Zonbergen, die SRO uh, toen is de als ik zelf, die uh, met paswerk bezig was, uh, zijn niet bevraagd en, uh, en ik moet ook constateren dat het reenkameronderzoek wat het betreft paswerk start in 2013 terwijl het hele proces al gestart is in 2010 uh, ik vind daarover niks terug in het, in het rapport en wat mij verder opvalt is dat uh, uh, de, degenen die, uh, die uh, door de reenkamer gehoord zijn voor een groot gedeelte nieuwe raadsleden zijn die het hele voorgeschiedenis helemaal niet gekend hebben. En die zich blijkbaar daarop niet in vertiept hebben. Uh, maar dat is iets wat je dan gewoon denk ik moet meenemen in je proces. Want als u een aantal raadsleden had gevraagd... die er wel bij betrokken zijn geweest. Dan denk ik dat u wat dat betreft een hele andere, een hele andere antwoord had gehad. Dus wat dat betreft uh, vind ik het toch weer een gemiste kans. En ik vind zonder dat, uh, dat de rekenkamer in mijn uh, visie in ieder geval. Uh, wat dat betreft. Uh, ...onvoldoende zich gerealiseerd heeft hoe zat het proces in elkaar, wanneer is het gestart... ...wie waren er allemaal bij en wie waren er niet bij. U had dan echt andere dingen waarschijnlijk gevonden. Dank u wel. Dank u wel. Sociaal Zandvoort. Ja, voorzitter. Uh, ja, ik zit natuurlijk al wat langer in de raad, dus uh, ik kan uh, de heer best volgen uh, met zijn betoog. Uh, dat is uh, natuurlijk wel een gemiste kans, dat is wel jammer. Uh, verder we hebben eigenlijk geen uh, aanmerkingen uh, op het rapport of over de rapporten, nee er zijn er meerdere, dus wat ons betreft uh, hebben we geen aanmerkingen of opmerkingen voorzitter. dank u wel, VVD in het CDA ja dank u wel uh, voorzitter uh, het CDA vindt het een uh, goed leesbaar en ook een uitgebreid rapport met veel aandacht voor de dat procesmatige kant. Veel vermelding En uh, voor uh, mijzelf. In de vorige periode buitengewoon raadslid. En nu raadslid. Heel veel herkenbaar. En er zitten opnieuw. Uh, conclusies en aanbevelingen aan. In. Uitgebreid. Waar wij wat mee, uh, mee kunnen. En ik denk ook moeten gaan doen. En ik heb eigenlijk uh, via de rekenkamer daarover. Dan een vraag aan het, uh, aan het college. Als u dat niet. Wanneer niet kwalijk neemt. Uh, in de bestuursagenda, daar wordt gesproken over een nieuwe nota, over de controle en het meedenken in situaties met verbonden partijen. En als ik nu naar deze aanbevelingen kijk, waarvan ik er veel onderschrijf, uh, herken ook, lijkt me dat een mooie gelegenheid om dat te gebruiken als aanknopingspunt ook voor ons, om dieper in te gaan op een uitwerking uh, van uh, uh, uh, suggesties die ook gedaan zijn in uh, de antwoorden van het college. Dus uh, het lijkt me een kans om dat op te pakken bij uh, uh, de bestuursagenda en mogelijk eerder. Maar in ieder geval is dat een gelegenheid. En ik vind het dus een, een uh, sterk rapport. Dank u wel. Dank u wel. D66. Ja, allereerst dank aan de rekenkamer voor de, inderdaad het, wat mijn collega hierna zei, leesbare rapporten. Uh, ik denk dat er ook heel veel adviezen, uh, nou, zeker voor mij als beginnend raadslid, maar ook voor de andere raadsleden, uh, kijkend naar onszelf uh, over het inwinnen van informatie. Ik denk dat het misschien ook wel handig is om eens een keer als raad daar eens uh, informeel te over gaan uh, debatteren of overleggen over hoe, hoe we dan die informatie willen verkrijgen. Ik denk dat dat wel een belangrijk iets is, uh, maar volgens mij sluit het dan ook wel een beetje aan met de PvdA. Um, en ik kan de woorden van het CDA ook uh, appreciëren en zeker ook de vraag stellen naar richting het college. Uh, maar ja, met name ook de aanbevelingen die u heeft gekregen of u uh, dat in de toekomst zou willen meenemen. Dus uh, het ligt uh, veel voor ons, maar ook een klein beetje voor u. En nogmaals aan de rekenkamer heel erg dank. Voorzitter, dank u wel. Uh, krijgen we hierna nou nog een tweede over? Ja hoor, meneer. Mevrouw Van den Berg, misschien dat u als eerste wil reageren. In ieder geval dank voor uw dankzeggingen. Um, ik reageer nog even op uh, de tonen. Um, ik denk dat paswerk en SRO twee cases zijn waarmee we uh, wilden laten zien hoe het uitbestedingsproces van gemeentelijke taken en diensten zo verloopt. Zonder tot op alle details uh, en op alle detailniveaus uh, de achtergronden en historie te willen beschrijven dus zo doen dat we ons beperkt hebben in het aantal personen wat we hebben willen spreken voor dit onderzoek. Dank u wel. Ik kijk even naar de college -week. De heer Bluis. Ja, dank u wel. Ja, wat de heer tonen zijn was voor mij natuurlijk wel heel erg moeilijk. Want ik werd geïnterviewd als wethouder, terwijl ik als uh, raadslid uh, er misschien nog meer over had kunnen zeggen. Dus dat was voor mij al een, een heel lastig punt. Um, maar op zich, uh, ja, denk ik, het rapport is duidelijk. Excuus dat wij zo laat hebben gereageerd. Maar onze reacties richten zich in eerste instantie... U heeft dat alsnog gekregen... Op de, de, ...van de tien aanbevelingen waar het college moet doen. Uh, ik denk dat we gezamenlijk de handschoen moeten oppakken. Uh, het staat niet voor niks, heeft het college gemeend... ...om in de bestuursagenda, want dat staat er al in... ...voordat dit rapport verscheen, een nood aan verbonden partijen te maken. Omdat wij natuurlijk heel duidelijk zien... ...dat als je kijkt naar het budgetbeheer en het, het, het bewaken van budget, uw controlefunctie... Uh, ...dat ondertussen een groot deel van onze budgetten via de verbonden partijen verloopt. Dus eigenlijk zou ik u willen uitnodigen of, of we kunnen kijken... ...om vanuit deze nota verbonden partijen de eerste aanzetten kunnen geven. En ja, maar ik denk dat er ook eerst wel wat informeel contact over moet zijn. Van hoe wilt u geïnformeerd worden? Want wat ik dus steeds meer constateer in, in dualisme, nog meer als toen we ermee begonnen, is dat het aantal stukken neemt feitelijk af. Want de verantwoordelijkheden zijn een beetje verdeeld, want het zal heel gauw een privaatrechtelijke overeenkomst. Nou, in principe is dan de, de, het college aanzet. U wordt dan overdonderd met actieve informatie. Wij zetten dat kruisje wel en u mag lezen. Ja, dat, die berg wordt steeds groter. Dat, dat hoor ik ook wel terug van raadsleden. Dus het is denk ik een hele goede zaak om te kijken van hoe we dit bijvoorbeeld kunnen oppakken. Dat betekent dat je zou kunnen zeggen, van eh, ook bij de voorjaarsnood, dan krijg je een aparte paragraaf. Verbonden partijen met meer inhoud erin, maar dat stemmen we dan met elkaar af. En als er een, pro een nieuw project start... En dat is wel wat het college voorstaat. We willen meer projectmatig gaan werken. Daar hebben we ook al, dat komt straks nog een keer aan de orde, maar daar zijn we al mee bezig. En als je projectmatig gaat werken, en dat kwam eigenlijk al aan de orde bij het vorige rekenkameronderzoek, want ik zag het eigenlijk als een verlengstuk van het vorige rekenkameronderzoek, dat we dan die afspraken moeten maken. En als we dan op twee aan vieren onze projecten definiëren, dan definiëren daar niet alleen wat het college doet, maar ook de raad. Dan maak je afspraken hoe vaak je elkaar informeert. En als je alleen al bijvoorbeeld de afspraak maakt dat we per kwartaal desnoods informeel elkaar informeren. Dan heb je al heel veel gewonnen. Maar dan spreek je dat wel af. Dus ja, er zijn ook een aantal voorzitter. eenvoudigere dingen, maar we zullen in de diepte in moeten gaan. met elkaar. Interruptie van de heer Paap. Voorzitter, de vorige keer uh, heeft de college dat ook al aangegeven. Nu geven ze dat weer aan. Dat we eens een keer daar op de tafel mee moeten... Uh, He, om te kijken van uh, wat wil de raad nou precies weten he, en uh, dergelijke. Maar dan moeten we wel eens een in de datum gaan prikken. Want straks gaan we hetzelfde weer zeggen uh, als de rekenkamer op bezoek is. En dat is niet de bedoeling. Dus uh, graag een, uh, uh, een beetje actie en uh, de datum prikken daarin. Maar gezamenlijk dan, he, zowel raad als college. Dank u wel. Uh, ik wil uh, voor een tweede termijn, en dan wil ik u vragen... Om mee te nemen of er behoefte is, want er die vraag wordt gesteld, eigenlijk zowel vanuit het college als vanuit de raad, voor een informele bijeenkomst om met elkaar te bepalen waar we aan welke informatiebehoeften we exact hebben. Ik maak hetzelfde rondje. Oudere partij. Gemeentebelangen, meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Um... Ja, wat uh, ons het meest dwars zit, dat is de privaatrechtelijke bevoegdheid uh, van het college. En uh, daar wordt uh, vaak een handtekening gezet. En daarna wordt de raad geïnformeerd. En uh, dan komen we op een ander uh, hoofdstukje uh, bij de conclusies. Dan loop je achter de feiten aan en dan sta je voor een voldomme feit. Um, als ik nou uh, nu wat van de week op de agenda staat. Daar is natuurlijk een politieke discussie voor nodig om uh, de pachten en huren vast te stellen. Dat vinden wij. Maar uh, het, de privaatrechtelijke uh, bevoegdheid van het college, die uh, huurt uh, bureaus in. Die uh, weegt een aantal dingen af, zonder dat wij dat weten. En die zegt, uh, nou, dit gaan we doen. En uh, wij informeren u over de uitkomst. sta je voor een verdomme feit. Als je zegt de raad is het hoogste orgaan en die bepaalt of er statushouders komen of niet, of waar. Ja, dan uh, als je dan zegt, leest in de stukken, dat er uh, alles op alles gezet moet worden, dat uh, dit voor elkaar moet komen in het sparier. Ja, dan is er geen afweging voor de raad meer nodig. Hoewel de raad uh, daar wel over gaat. Dus dan sta je weer voor een voldoende feit. En als er dus uh, op enig moment uh, het college denkt van uh, het is handig om dit appartement te kopen. Nou, dat kopen we toch gewoon. Nou, en we zeggen, ja, we hebben een appartement gekocht. Ja, waarom dan? Ja, uh, ik vind dat zo. Ik heb, wij hebben ook meegemaakt dat. Meneer uh, de Demmers, als mag ik, u het, ja, om tot als het de kern te komen de, van dit de de van de, Nee, maar anders blijft dat hangen. Want het zijn natuurlijk abstracte begrippen. En ik doe er gewoon voorbeelden erbij. En deze voorbeelden die spelen zich ook in de laatste paar maanden af. Terwijl het college 1 oktober dat rapport al heeft. Meneer de Demmers, u heeft een interruptie van de heer Mettes. Ja. Ja, ik moet het toch wel even doen. Hè, want ik heb er geen moeite mee als voorbeelden genoemd worden over verbonden partijen. Uh, maar dan begra... Zijn geen verbonden partijen, dit gaat niet over... Nee, nou, de brief rechtelijke bevoegdheid heeft u genoemd. Ik maak een fout erin. Bedankt voor, de, uh, voor het herstel. Maar dan heb ik er wel heel veel moeite mee dat u datzelfde noemt... in het kader van de beslissing om vluchtelingen te, uh, op te nemen in het Spalier. Want dat is natuurlijk Spalier. Dat is natuurlijk een beslissing van de gemeenteraad geweest om dat te doen. En ik vind dat u dan in de context wel een rare voorbeelden geeft. Nou, ik wil toch even noemen, sorry voorzitter, maar uh, dat uh, in de stukken voorafgaand aan de raadsvergadering, ...waar expliciet gesteld werd dat er alles op alles gezet moet worden. Dus dat was voor de raadsvergadering. En u weet niet, weet ik ook niet... Of in het huurstadium daar een huurcontract voor getekend is. Dat nee, we gedwongen zijn. U, uh, gaat u gaat er nu wat bijhalen. Het gaat mij om dat dat geen privaatrechtelijke zaken uh, geweest is. bevoegdheid van het college die hebben ons van het begin af aan meegenomen. Dus ik vind dit voorbeeld volstrekt misplaatst. Anderen die u geeft, die passen inderdaad in de privaatrechtelijke bevoegdheid. Ja, mag ik mijn verhaal even afmaken? gaat ga verder, de heer Denzel. Ja, dank u wel. Um, diezelfde voorbeelden gelden voor de, de vaststellen van de erfpachten... Uh, voor het circuit en voor het bouwspallers omgeving. Uh, dat is een privaatrechtelijk bevoegdheid. Daar is een aantal keren naar gevraagd. En de wethouder heeft gezegd, dit is privaatrechtelijk. Ik ga dat doen. En u heeft af te wachten wat daaruit komt rollen. Want het is een ingewikkelde zaak. Dank u wel voor de opmerking, meneer hemmers kreeg ik toen. Kijk, dus... Dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is de regievoeren, uh, Een goede organisatie die de regie kan voeren, die oefent in de, binnen in de organisatie hoe dat precies moet regievoeren. Nou, wij hebben nooit geoefend. Nu blijkt uit de zaken hoe dat gelopen is met het sociaal domein, dat dat uh, waarschijnlijk in onze optiek uh, iets wat vaak gaat lopen. Dus, dan hebben wij iets gedaan. Hè? Dus op afstand gezet. SRO bijvoorbeeld. Of de onderhoud uh, gebouwen. En, uh, dat soort zaken. Dat wij niet precies weten hoe dat moet regievoeren. Maar wel de afspraken en de handtekeningen maken. En de zaken in gang zetten. En dat voldoende feit komt hier ook weer om de hoek kijken. En dat betekent dat er geen afwegingskader is. Dus geen alternatieven. Er wordt een business case neergelegd. We gaan dat doen. Want we kunnen het zelf niet, of we kunnen het niet betalen, en u heeft maar uh, dit te doen zonder al, met alternatieven te komen of een onderzoek van nut en noodzaak en de kosten die daarmee samenhangen en de contractuele verplichting op uh, korte en lange termijn. Dus die zaken die zijn vrij recent en um, de raad krijgt een beetje op zijn kop dat zij niet vragen om uh, hoe dat nou zit, maar wij kunnen niet vragen hoe dat zit. Wij kunnen alleen maar zeggen van er is te weinig te kiezen. Uh, uh, nut en noodzaak uh, uh, is ook niet goed aangetoond. En als de meerderheid van de Raad, de coalitieondersteunende partijen, dit accepteert, omdat ze coalitieondersteunend zijn, ja, dan zegt die oppositie, of een aantal van de oppositie zeggen, ja, maar dat moet anders. Nee, zegt de coalitie, dat Meneer moet niet Demmers, anders. En een... daarom krijgen we dus nu ook uit het verleden. Meneer Demmers, u dit heeft rapport. de interruptie van de heer Hermsen. Dank u wel, voorzitter. Ik, ik ga niet nog een keer oplepelen wat er in het rapport staat. U doet dat wel, dat mag. Wat er in staat is dat we zelf als raad vragen kunnen stellen. U had kunnen vragen, zijn er alternatieven? Zou u niet nog eventjes het een en ander kunnen uitzoeken? Heb maar ik voordat gedaan, meneer, u de voorzitter. Dat heb ik gedaan, meneer, meneer de meerdere keren. Maar, maar de, de heen, coalitie... Heen. Ik ben blij dat u er een levendig debat van wil maken, meneer Demmers. Maar ik verzoek u zich dus ook tot de orde van het agendapunt te houden. En ik verzoek u tot afronding te komen op dit agendapunt. En eventueel toch een vraag te stellen richting de rekenkamer. Of meteen het debat aan te gaan. Meneer Hermsen, wilt u nog een... Nou, ik zat even... Mag ik mijn verhaal even afmaken? Nee, ik denk dat... Het... Nou ja, laat ik het dan zo zeggen, dan, dan pak ik hem voor de tweede termijn wel eventjes. Um, uh, uh, ja, is het, ja, dankjewel. Um de vraag, om terug te komen dan op uw vraag, zeg maar: hè, uh, het initiatief voor uh, uh, een informeel gesprek. Ik denk dat de intentie daar gewoon voor bij de raad ligt. Ik denk dat als we als fractievoorzitters uh, van de diverse partijen dat gewoon kunnen opstellen. Dat het niet iets wat uit het college. Uh, hoeft voorzitter, te komen. meneer Hems heeft helemaal gelijk. Dank u wel, heer. Partij van Arbeid, hier tonen. Ja, dat wel. Uh, ja, voorzitter. De heer Demmers zegt eigenlijk met heel veel omhaal van woorden... dat hij niet precies weet hoe het journalisme in elkaar zit. En, uh, maar dat is, dat is ook niet onbegrijpelijk overigens. Dus. Maar uh, er zijn verschillende rollen. En uh, waar wij met z'n allen moeten kijken... En wat dat betreft denk ik dat de heer Bluis wel gelijk heeft. We moeten even met elkaar goed gaan kijken hoe hij daar nou uh, precies mee omgaat. Morgen krijgen we een schoolvoorbeeld op de agenda van... Uh, in feite, uh, ...collegiale bevoegdheden, dus de bevoegdheden van het college... ...die uh, door de Raad naar zich zijn toegetrokken in 2010. En ik moet zeggen, ik, uh, maar daar kom ik morgen wel op terug... Uh, het, is, uh, ...het is echt grappig hoe daar dan mee omgegaan wordt op dit moment. Uh, het college heeft een heleboel bevoegdheden, die moet het college ook gebruiken. En daar moet de Raad zich vooral niet mee bemoeien. Uh, dat, uh, en dat doet soms zeer, uh, dat zal best. Maar die rollen die zijn er, en die zijn verdeeld en die zijn anders... Uh, die zijn andere, en dat is al een tijdje zo, dat is van voor 2002 dat het monisme nog bestond. En, maar wij moeten wel met elkaar gaan afspreken van en waar willen wij dan wel en waar willen wij dan niet over geïnformeerd worden en waar willen we ons dan wel en waar willen we ons dan niet tegenaan bemoeien. En als de raad zich niet had bemoeid met de huren van het strand, van de venters, van het en anderen, dan waren er veel minder vergaderingen geweest dan we gehad hebben. Dank u wel, <lacht> voorzitter. Bij interruptie. Uh, meneer, Tone, meneer, meneer Ik weet een beetje hoe meneer Toner erover denkt. Dat, uh, dat heet daadkrachtig bestuur. Uh, op zich is daar natuurlijk niet mis mee. Maar als uh, uh, volksvertegenwoordiger, dan moet je kunnen uitleggen aan uh, de media en aan de burgers... wat het beleid is en wat de doelstellingen zijn. En is er een kans dat die gehaald worden? En welke middelen zijn ervoor ingezet tegen welke kosten? Wat zijn de effecten en de neveneffecten? En past het binnen de kaders? En, uw vraag is... en als u de privaatrechtelijke bevoegdheden uitrekt en als u die oplust, dan kan de raad kan deze vragen van de omgeving niet beantwoorden. Ja, voorzitter, ja, ja. voorzitter ja, me, ik heb. Meneer, ik ben meneer liever... Tone, u had ook nog een interruptie van de heer Belen. Ja, maar even, even een reactie op eerst met de heer Demmers, want anders dan raak ik de draad kwijt, denk ik. Nou, die, die, dat zullen ik dienst hebben. Dat, dat willen we niet hebben, dat u de weg kwijt bent. Nou, ik weet wel zeker dat het niet gebeurt, maar anders komt het niet aan het woord. Ja. Uh, ja. <laughs> maar uh, kijk, als de heer Demmers nou bij elke vergadering dezelfde, die dezelfde vier regeltjes opleest. die hij net voor de tweede keer heeft opgelezen, nadat die hij het vorige week ook gedaan heeft. dan duurt de vergadering ook alleen maar langer. Uh, en, en, en dat is nou precies waar het om gaat. Als u niet kunt uitleggen aan de Goehe gemeente wat er gebeurt in dit huis. Wat wij hier met z'n allen besloten hebben. Waarvoor we op hoofdlijnen kaders hebben gesteld. Die het college verder binnen, eigen bevoegd, binnen het, uh, haar het college. Uh, eigen bevoegdheden uh, uh, moet verder moet, verder moet vormgeven. Dan, uh, ja, dan, dan faalt u zelf. De, de, u behoort, moet kunnen uitleggen. Wat er besloten is, ook al heeft de raad zich daar niet tegenaan bemoeid. Zoals bijvoorbeeld bij huren en pachten. U moet dat kunnen uitleggen. Die stukken zijn helder. En daar hoef ik me hier in deze vergadering niet tegenaan te bemoeien. Want dat is niet mijn pakje aan. Dat is een kwestie van het college. Dank u wel, de heer Belem. Voorzitter, dank u wel. Ik heb er nog één verheldende vraag naar de heer Toonen toe. Want u gaf net de rekenkamer een beetje een sneer... dat u niet was uitgenodigd voor een gesprek of voor een interview... Um, maar als ik het stuk lees en zie bij bijlage 3... dat alle raadsleden voor een oriënterend gesprek zijn uitgenodigd. Is het dan zo dat u dan in de Rekenkamer verwijt... dat ze u niet als zijnde oud-wethouder hebben uitgenodigd? Of hoe, hoe moet ik dat plaatsen? Want als ik dit zo lees, dan denk ik eerlijk gezegd... van, hoe ja. Uw vraag is duidelijk, denk ik. Witthouder? Ik ben van 2010 tot en met, 2000, uh, tot en met uh, maart, april 2014... Uh, verantwoordelijk geweest als beurt de vijf jaar ervoor dat hele Rijnlandse ronde pas werd. Zoals uw partijgenoot uh, Anders Zombergen uh, uh, ook in die periode daarvoor verantwoordelijk is geweest. En in die hoedanigheid, wetende wat er van begin af aan gespeeld heeft, uh, vind, ik het, uh, vind ik het niet meer dan normaal dat de rekenkamer degene die daar toen bij betrokken waren, bevraagd had. Ja. En ik had helemaal geen behoefte om als raadslid te reageren, om simpel reden. Dat ik daar vanuit, vanuit een andere hoedanigheid al die jaren mee bezig ben geweest. En dat lijkt me dan ook niet onlogisch. Ik heb ook heel bewust gezegd, ik ga daar niet heen vanwege de rol die ik daarvoor had. Maar het had wel juist geweest, vind ik nog steeds, als het toenmalig voor de toenmalige vrijhouders daarvoor bevraagd waren. Voorzitter, nog één, Nee meneer Hemmers, we gaan nu even door met de ronde. Uh, sociaal Zandvoort. Ja, voorzitter. Misschien zeg ik wat hoor, dat uh, kan best. Misschien is het eens een keer duidelijk dat het college uh, komt met een stuk... Uh, uh, uh, ...die nou uh, uh, ergens verantwoordelijk voor is. Dus de afbakering, college, raad. Ik denk dat dat dus duidelijk moet worden gesteld. Er zijn heel veel nieuwe raadsleden en uh, commissie, uh, buitengewoon commissieleden... ...die misschien dat helemaal niet weten. En ik denk dat dat juist een hoofdpunt is... Dat daar het verschil moet zijn. En daarin kan je een discussie voeren. Dat is belangrijk. Dank u wel, VVD. Hendricks? Ja, voorzitter een van de vragen die u namelijk stelde voordat u dit rondje begon was of er behoefte is aan zo'n informeel overleg. En hoewel ik een groot liefhebber ben van koffie en van overleggen, eh, zie ik niet per se de toegevoegde waarde, omdat we ook een informatieprotocol hebben, vooral met dank aan GBZ. En mij is het niet duidelijk wat dan van zo'n informeel overleg de toegevoegde waarde zou zijn als die toegevoegd waren, wel zo zijn, dan heb ik er geen kunnen sluiten. Dat met een koekje. Dank u wel. CDA? En ik deel de mening van de heer Hendricks. Dank u. D66? Oh, u heeft het al gehad, hè? Ja, oké. Ik ga even naar de rekenkamer in eerste instantie. Wie heeft al behoefte om te reageren? Nee? Oké, okay, Dat u wel. nog behoefte aan een reactie? Ja, kort. Ja, ik ga niet herhalen over wat privaatrecht en hoe we daarmee om moeten gaan. Maar wat wel belangrijk is dat het college dit al heeft ingezien en dat daarom met die nota verbonden partijen komt. En de heer Hendrik, de ene zegt met de, eerst met een benen op tafel, als je zegt van God, laat het college eerst een stuk voorbereiden, proberen rekening te houden met wat hier ligt en met een eerste stuk te komen. Maar dan wil ik hem wel met een benen op tafel bespreken en niet in een commissie en dat het alweer, dat lijkt alsof het college het heeft voorbereid. Uh, daar moeten we even afspraken over maken, want dat is wat er wordt gevraagd want als ik dan weer zomaar hiermee begin, want in feite geeft u weer de ruimte zoals we altijd hebben gewerkt terwijl we juist duidelijk naar elkaar moeten zijn als we dit willen oppakken dus, dus dan stel, stel ik niet voor zoals de heer Hendricks, dan denk ik eerder laten we eerst even om tafel zitten, wat spreken we nu af en hoe gaan we dit nu insteken en dan gaan wij een stuk maken en als u dan daarin zegt van college u gaat eerst een stuk maken en over zes maanden komt u met een stuk en het is... 18 pagina's of 10 pagina's dik... ...en dat, dat en dat moet erin staan... ...dan, dan hebben we een afspraak gemaakt... Dan laten we wel eerst die afspraak maken... ...want anders vallen we weer in dezelfde valkuil. Voorzitter. Kort, de heer Demmers. Ja, uh, ik zal er een, een verhelderend voorbeeld geven... ...als uh, mensen vragen... Uh, ...hoe zit dat eigenlijk met de parkeertarieven... ...dan kunnen wij dat goed uitleggen... ...want er zijn allemaal overwegingen... ...en kansen, bedreigingen, noodzaak, et cetera... ...zijn hier over tafel gegaan... En dan komt daar een parkeertarief uit de rollen met een onderbouwing. Maar als de mensen aan mij vragen, ja, waarom is die pacht daar zoveel en daar zoveel, kan ik dat niet uitleggen. Dat wordt dus niet in de raad besproken. En, en, en wat is nou het verschil? Want je vraagt aan de burgerij geld. Dat is een probleem. Aan de andere kant vraag ik aan u... Meneer Demmers, u over heeft geen vierde en vijfde en zesde termijn... ...dus u wilt hey, het kort meneer, houden. Om, om het college te adviseren oh. zich uh, volop te storten... ...in uh, het vak uh, regievoeren. Dank u wel. Ik uh, kijk richting uh, college... ...en ik heb ook toch de uh, meerderheid van de commissie gehoord... ...dat er toch dan eerst met elkaar uh, gezeten gaat worden... ...om te kijken van de vorm van uh, een afspraak te maken... Hoe het proces verder wordt ingestoken, ook qua informatievoorziening. En daar uh, kijk ik richting college met een verzoek om dat te gaan organiseren en daarbij bij u terug te komen. Dan gaan we over naar het jaarverslag van de rekenkamer. Um, heeft de rekenkamer behoefte om dat eerst te introduceren of meteen richting commissie? Ik kijk, wie van u mag het woord? Mag meteen naar de commissie, dank u wel. Oudepartij Zandvoort, gemeente Belangen Zandvoort, Partij van de Arbeid. Sociaal zandvoort. VVD, CDA, de heer Benen. Het CDA heeft niet echt vragen. We willen gewoon het, uh, ja, de rekenkamer aanmoedigen om door te gaan op de weg zoals ze nu, als ze nu uh, bezig zijn. Het is meer een compliment aan hoe het moment gaat. En we zien uh, met nieuwsgierigheid de nieuwe onderzoeken uh, tegemoet. Dank u wel, D66. We ja, slaan ons aan uh, bij de woorden van het CDA. Dank u wel. Dan wil ik euh, de rekenkamer hartelijk danken. En dan euh, gaan wij een korte changement aan deze tafel doen. Want we gaan over naar agendapunt 4, mededelingen van en vragen aan het college. Die zijn niet vooraf aangemeld, dus daarbij gaan we over naar agendapunt 4. Ik euh, een beetje aan de late kant, maar wethouder Bluis heeft nog een korte mededeling. Ja, uh, wij, uh, zoals u weet, zijn we met, uh, met de blauwe tram bezig met uh, daar uh, eventueel een stukje herinrichting, daar heeft u budget voor gegeven. We zijn uh, in een volgende fase beland, er is uh, redelijk overeenstemming met de gebruikers uh, over hoe we verder gaan. Er komt uh, zo kort een mogelijk termijn een memo naar u toe waarin we verder toelichten hoe we nu verder gaan om tot afronding te komen. Dank u wel. Agenda punt 5, ambtelijke samenwerking. Er zijn geen vragen, opmerkingen vooraf binnengekomen. Is er iemand van de commissie die hier het woord over wenst te voeren? Het is niet het geval. Iemand van het college op dit punt? Dan gaan we over naar agenda punt 6. prioriteiten uitvoeringsplan veiligheid 2016. En daarbij uh, verzoek ik om hier aan tafel plaats te gaan nemen. De teamchefs van de politie, de heren van de Vis en Kloosterman... ...en de gebiedsofficier van Justitie, mevrouw Koper. En volgens mij heb ik de heren en dames al op de tribune zien zitten. Hm? En ik begrijp ook de ambtelijke ondersteuning van mevrouw Van Broekhoven. Neemt u plaats. Welkom. Um, de burgemeester als portefeuillehouder heeft verzocht om een korte toelichting uh, vooraf te mogen geven op dit agendapunt agenda en aan hem het woord. Dank u wel uh, mevrouw de voorzitter. Ja, u heeft een aantal stukken gekregen en omdat wij gasten hebben en dat is een beetje in de gezagsdriehoek van de Kust nu gebruik kan worden dat zowel de gebiedsofficier mevrouw Koper en de twee teamchefs, de heer Kloostermannen van de Vis, aanschuiven één keer per jaar. En het vorig jaar niet was aangekondigd en nu wel, zodat u ook iets vrijer dan alleen deze stukken vragen kunt stellen, wil ik eigenlijk een praktische ronde gaan doen. Wat mij betreft gaan we eerst de cijfers en de toelichting daarop ter discussie stellen als u daar vragen over heeft en de beantwoording. En dan vervolgens de prioriteiten. En dan is het aan de gasten of zij wel of niet bij het tweede gedeelte willen blijven. We kennen hun agenda verder niet. Dank u wel. Er wordt een, feitelijk ook een ordevoorstel gedaan voor de behandeling van dit agendapunt. Ik kijk de commissie rond, kunt u zich daarin vinden? Dan verzoek ik het dus op te delen en dan te beginnen met cijfers en toelichting, vragen, een verduidelijking en dergelijke. En vervolgens dan in de tweede termijn gaan we over tot de prioriteiten. Um, ik kijk naar rechts, D66. U heeft als we even wilden. U mag een algemene ronde en um, vragen, uh, verduidelijkingen en dergelijke met betrekking tot cijfers en toelichting. En in de tweede termijn, want daar is niet noodzakelijk dat de gasten daarvoor aanwezig zijn, het prioriteren van de uh, activiteiten. Ja, oké. Okay. Nou, over het algemeen moet ik zeggen dat het, uh, het, het stuk of uh, de stukken die mee uh, zijn geworden, uh, zijn wel herkenbaar. Uh, in die zin dat. Uh, ...ja, de, de cijfers een beetje vergelijkbaar zijn met het vorige, de vorige jaren. Althans, niet, niet opzienbarend. Er is, zo hier en daar, is er duidelijk wel vooruitgang geboekt. Ik, ik heb het dan bijvoorbeeld over, over inbraken, et cetera. Waar ik van schrok is eigenlijk het percentage... Uh, en dan hebben we het over de overlast uh, van uh, mensen die uh, in de war zijn. Dat is een, uh, kennelijk een, een, een probleem. Um, wat overigens landelijk ook, ook is, uh, heb ik begrepen. En dat heeft uh, uh, zijn oorzaken. En die oorzaken liggen in Den Haag. Um, desondanks zullen we daarmee moeten, moeten, uh, ja, we, we zullen daarmee moeten dealen. Um, het, is, het is eigenlijk uh, niet aan de orde wat ik nu zeg, maar ik wil toch gezegd hebben uh, dat, dat het, wat, mijn betreft, um, wat mijn partij betreft het een goede uh, zaak zou zijn als de wiethandel, dus de, de aanlevering van wiet aan coffeeshops, als dat vrijgegeven zou worden, ik denk dat dat uh, gigantische invloed zou hebben, positieve invloed zou hebben. ...op de criminaliteit uh, op dat gebied. En um, even met betrekking tot uh, overlast. Um, Burgemeester uh, zal dat met mij eens zijn, uh, er is een uh, commissie met burgers, maar ook met, met ondernemers. Um, uh, die, die, uh, ja, die mensen die worden om... Is Zandberg een interruptie van de heer Hendricks. Oké, okay. ja, want ik hoorde de heer Sandberg net iets zeggen over uh, softdrugs en dat vond ik al interessant. Ik vergelijk met wat hij zelf als D66 in die lijst heeft ingevuld. Want hij heeft gezegd uh, dat ook op het softdrugs streng moet worden handgehaald. En toen dacht ik, nou, we krijgen een realistische d 66 fractie en dan krijgen we nou eens een verhaal over legalisering. En daar schrik ik toch weer een beetje van. De heer Sandberg. Ik begrijp uw opmerking niet helemaal. Kunt u dit nog even herhalen? Uh, in de lijst, u kon uh, in de lijst afgelopen week aangeven welke, op welke manieren u uh, extra prioriteit wilt aangeven in de handhaving. Toen heeft u aangegeven dat uh, ook softdruksgebruik uh, uh, wat u betreft streng moet worden handgehaafd. Daar was ik nog erg blij mee toen ik dat uh, las. En nu brengt u eigenlijk een landse compleet andere kant op, namelijk uh, maak het maar legaal. Dat, die, die tegenstrijdigheid. Die... Ik begrijp het. Uh, nou, er zit geen tegenstrijdigheid in... Evenals eh, het alcoholgebruik, eh, alcoholgebruik op straat, dat is hier in de APV verboden... ...zou ik het op prijs stellen als het software, eh, softdrugsgebruik eh, op de openbare weg ook verboden zou zijn. En eh, de, de aanlevering van, van wiet aan coffeeshops is een, eh, van de heel, heel andere orde... ...dan het gebruik van, eh, hoe heet het... Eh, het gebruik van softdrugs op straat. Er is ook geen vergelijking met de aanlevering van drank... door drankengroothandels aan winkels. Dat is ook volkomen legaal. Alleen wij hebben er in Zandvoort voor gekozen... om het drinken van alcohol op straat te verbieden. Dat zou ik dus ook graag met softdrugs willen zien. Ben ik duidelijk? Fijn. Vervolgt u de betoog. <laughs> Dank u wel. Ja... Nog, nog zo'n open deur, want uh, ik, ik uh, had het eigenlijk over de overlegsituaties... die op dit moment uh, uh, tussen bewoners en hopelijk later ook uh, tussen uh, ondernemers gaan plaatsvinden. Ik zou het misschien een goede suggestie vinden om uh, bijvoorbeeld... Uh, en uh, daar zijn ervaringen mee, we, hebben daar geen, uh, we hoeven daar geen uh, wiel voor uit te vinden om de sluitingstijden van horecabedrijven vrij te geven. Ik zou, ik zou dat uiteraard in goed overleg met bewoners en uh, exploitanten willen doen. Daar zitten wat mitsen en maren aan. Um, er, zijn, er zijn daar uh, voorbeelden van in, in Brabant, maar ook dichterbij bijvoorbeeld in Alphen. Um, dat, ik denk dat dat misschien uh, de moeite waard is om... om um, ja, daarmee te experimenteren. Maar nogmaals, in goed overleg met uh, ondernemers en vooral ook bewoners. Um, wat ik me... En dat is vrij actueel. Misschien kunt u daar nog iets over zeggen. Uh, want dat komt eigenlijk min of meer ook tot uitdrukking in, uh, in de cijfers. Dat is het uh, gebruik van alcohol op straat. Uh, maar niet alleen op straat, maar ook thuis en in... Uh, uh, door jongeren. En dan heb ik het met name over het kom zuipen. We hebben daar gisteren en ook vandaag uitgebreid uh, iets over kunnen uh, vernemen op de, op, op, de, op de media. Misschien uh, zou daar ook iets mee uh, uh, gedaan kunnen worden. Niet alleen op straat, maar ook vooral ook thuis en op de scholen. Dat is voorlopig uh, mijn inbreng op dit epistel. Dank u. Dank u wel, CDA, de heer Voorzitter, voor ik begin laat ik even heel helder zijn. Uh, Softdrugs legaliseren is voor het CDA absoluut een no-go. <lacht> en het is ook absoluut geen coalitiestandpunt. Uh, maar dat is meer een grapje naar de heer uh, Ruud Stamberg. We er ook niet over, dus dat is in Ja, daarom, daarom. Um, wat het CDA betreft is die, als we dan wel doorgaan op het drugsoverlast, is dat natuurlijk wel een, een zorgelijk iets. Hè, dat op het moment nog steeds die drugs, en vooral... Als we dat kijken, 118% stijging, is dat toch best iets om, om, ja, om je zorgen daarover te hebben. Maar voor de rest, als we dan kijken naar het positieve beeld, want de cijfers zijn wat ons betreft wel helder, over het inbraak van woningen, dat dat echt flink aan daal is. En daar zijn wij echt blij mee, want we hebben vorig jaar hebben we het hier nog over gesproken. Er werd er nog, ja, we hebben een inbraakgolf gehad, er werden maatregelen aangekondigd, we gingen het meer preventief kijken, hoe we dat kunnen op aanpakken. En ik vind het echt positief dat het politie en justitie is gelukt samen met de gemeente om hier ook echt een kentering uh, ja, in, in te bewerkstelligen, dat we ook minder woninginbraken kunnen, kunnen, kunnen krijgen uiteindelijk en ik hoop ook dat we die daling door kunnen zetten. Het CDA heeft dan tijdens de begroting ook een uh, initiatief aangedragen, hè, de WhatsApp buurtpreventie. Ik heb ook begrepen dat politie en justitie en ook de gemeente hier ook actief mee aan de slag gaan en dan is mijn vraag van hoe, hoe staat het op dit moment wat, wat is de stand van zaken? zaak ik begrijp, eind 2016 gaan we een, een aantal bewoners bij organiseren althans als dat het college heeft het aangedragen er worden borden geplaatst bij bepaalde buurtingangen dat er ook buurtpreventie is WhatsApp buurtpreventie, dat vind ik ook grote klassen naar het college dat dat echt actief wordt opgepakt Um, maar wat kan het CDA nog meer verwachten van het college in zaken preventie? En dan met name die WhatsApp-buurpreventie. Want dat, uh, dat vinden wij een heel positief iets. En ik denk ook echt dat we daarmee een actieve bijdrage kunnen leveren om die woningbraken nog lager te krijgen. Um, en dat is onze inbreng voor deze eerste termijn, voorzitter. Dank u wel, VVD, de heer Hendricks. Ja, laat ik me dan uh, toch maar nog aan, aansluiten bij het CDA dat de legalisering van softdrugs uh, niet onze voorkeur heeft en dat we daar gelukkig als gemeente ook niet uh, over gaan. Het zou goed zijn als er ook meer gemeenten in dit land dat uh, door zouden hebben. Kijk even naar onze buurgemeenten. Um, ja, voorzitter, en eigenlijk ook wat het overige betreft zou ik me graag voor een groot deel aansluiten bij het CDA. De cijfers zijn in, over een brede linie vrij positief. Ook, niet alleen als je kijkt naar alleen maar een uh, segment, maar gewoon in een totaal to aantal. High impact delicten, dat neemt gestaag af. Dat is denk ik positief om te constateren. Um, en verder is het overzicht over de cijfers helder voorzitter. En hebben we daar geen vraag over. Dank u wel. Sociaal Ja, Ik kan me aansluiten bij mijn uh, Buurman uh, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Partij van de Arbeid. De Dank u voorzitter. Um, ik sluit me ook aan bij de vorige sprekers. Maar de vijf stijgers. Dat zijn behoorlijke stijgers als ik naar de percentages kijk. En er staat ook handel en vervaardiging van softdrugs... 320 procent, diefstal van motorscooters. Het is allemaal best 200... Ik sta er heel klein nog. 267 procent. Het zijn nogal hoge stijgers. En eh, misschien is het dan mijn vraag... Hoe, hoe komt dat? Dank u wel. Gemeente van de Demmers. Ja, dank u wel voorzitter. Um, ja, we hebben niet zoveel opmerkingen. Um, wat we wel willen uh, meegeven aan uh, de toehoorders... is dat de politie aan alle kanten onder druk staat op verschillende niveaus. En dat wij uh, uh, de politie in haar taken uh, uh, graag steunen. En verder uh, zien wij met belangstelling het uh, tegemoet... Uh, de intentie van de nieuwe nationale politiebaas... Dat er lokaal meer besloten mag worden en uh, ieder meer in een regio zijn eigen broek mag ophouden. In plaats van dat de nationale politie uh, de prioriteiten stelt. En deze regio en deze omgeving dus, uh, uh, daar tijd en geld en moeite aan kwijt is. En verder in dit geval sluit ik me aan bij uh, meneer Tonen. Dat uh, vergaderen zonder van de tijd is. Dus uh, heren veel sterkte. En de dame natuurlijk ook. Dank u wel. Openzet. Nationale Vrouwendag. Hè, de heer Veldwies. Ja, dank u voorzitter. Uh, ja, wij zijn het met uh, D66 eens. Uh, de verontrustering van uh, uh, overwas van gestoorde en overspannen personen met 250%. Dan uh, vind ik ook nog de verhoging van uh, de incidenten uh, overwas jeugd. Overwas jeugd. Over was jeugd 183 en het jaar ervoor 166. Uh, ik deel zeker niet de opmerking van D66 over de vrijheid van uh, sluitingstijden van cafés. Ik ben zelf uh, ben ik, uh, bij het begin van de sluitingstijden voor vijf uur ben ik bij betrokken geweest. Dat is in het begin uh, goed gegaan. Later is het, uh, het is een race om naar de horeca gelegenheden te gaan. Die tot vijf uur open waren. Uh, de rest kom ik uh, straks uh, wel op terug weer. Ik dank. Dank u wel. Ah, Wim Meijer, aan u het woord. Mevrouw de voorzitter, u kent mij heel goed, maar ik wilde afwijken van het gebruik dat ik als eerste begin. En vindt u het goed, dat ik de gasten als eerste het woord geef. Via u natuurlijk. Dank u. Ik vind het prima. Ik kijk naar Rex. En wie? Mag ik als de heer Van der Vies? Ja, dank u wel. Dank u wel voor de uitnodiging vanavond. We zullen proberen een aantal dingen toe te lichten. Mijn collega zal zo de cijfers heel even verder duiden. Ik zal het stukje ogen gezet voor mijn rekening nemen. Ik hoor het mensen hier al zeggen. Een landelijk probleem en dat is het zeker. Uh, Kennemer ziet voor alle drie de gemeentes Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort uh, uh, inderdaad een behoorlijke stijging. Uh, op dit moment is het zo dat wij proberen aan de voorkant van het probleem te komen. Wat natuurlijk op zich hartstikke lastig is omdat we in een overgangsfase zitten van uh, de overheid landelijk naar de gemeentes toe. Dat is een, uh, een, een zoektocht die we met, met elkaar moeten gaan doen. En dat betekent dat wij als politie een belangrijke rol willen spelen zeg maar, in de vroegsignalering. Dat betekent bij de incidenten waar wij als politie bij worden ge, uh, gehaald, betrokken zijn... Uh, om samen met de GGZ en de GGD uh, die vroegsignalering op dit moment op te tuigen. Dat betekent dat we een tweewekelijks overleg hebben. Uh, de politie Kennenbe kust heeft daar een, een, een senior voor vrijgemaakt, zoals dat heet... die dus constant met dit probleem aan de slag gaat... Uh, ...in beeld heeft wie de afgelopen vier weken de grootste overlastveroorzakers zijn. In het vroegse leren daar proberen een, een, een goede oplossing voor te zoeken. En samen met het veiligheidshuis de zwaardere gevallen in behandeling te nemen. Wij hopen daarmee een, een goede slag te slaan, te slaan om deze cijfers terug te dringen... ...en vooral de overlast, zeker op straat, terug te dringen. De heer Kloosterman. Zijn Dank ik u wel. Goed? Ja, ja. Even wat de cijfers betreft en dan heb ik meteen de twee vragen die er lagen ook even mee. Het is wel goed om even aan te geven dat u twee verschillende formulieren heeft gekregen. Op de ene staat incident en op de andere staat misdrijven. De misdrijven, dat zijn echt de aangiftes die gedaan zijn. Dus dat zijn van gepleegde feiten en de incidenten zijn de meldingen die wij krijgen. Uh, en daar zit natuurlijk nogal een uh, verschil in. Want bij de misdrijven doen we onderzoek en bij de incidenten gaan wij plaatsen en proberen we de, de overlast bijvoorbeeld uh, op te lossen. Um, daarnaast werd er nog even wat gezegd over de, de stijgers, de top 5, bij zowel de incidenten als de, als de aangifte. Het is altijd heel gevaarlijk als je kleine cijfers hebt om naar percentages te kijken, want van 2 naar 4 is al een, een beste stijging. Dan kom je ook boven de 100% uit. Dus dat is wel even goed om te kijken naar de, naar de, zeg maar, de absolute cijfers. En dan zult u ook zien dat het, eh, dat het niet dusdanig is dat het schrikbarend is. Eh, het enige wat dan erg opvalt, en daar heeft mijn collega het net over gehad, is dan eh, de verwarde en gestoorde personen. Dat zijn, die schieten echt eh, de hemel in, zeg maar, eh, die cijfers. Eh, voor wat de woninginbraken betreft, was net ook even aangehaald. Nou ja, het is ook wel te zien dat dat een, een behoorlijk speerpunt is van de politie, maar ook van de gemeente. Want ik kan u natuurlijk wel aangeven dat wij niks alleen kunnen. De burger en de gemeente, dat zijn toch onze partners die erg belangrijk zijn. Ook de GGZ. Vandaar dat wij ook veel werken vanuit de integrale aanpak. Daar zit onder andere ook de woningbraken bij. Maar zeker ook de andere hikfeiten, Als je het hebt over overvallen, straatroven en geweld. Daar kan de politie het gewoon niet alleen. De WhatsApp is daar een mooi voorbeeld van. Waarbij de politie geholpen wordt. Want ik durf wel te stellen dat van de 80% aan aanhoudingen die wij hebben... dat de burger daar wat gezien heeft en ons op weg heeft geholpen om, eh, om zeg maar de verdachte aan te houden. Um, nou ja, verder eh, denk ik wel dat we, dat we tevreden mogen zijn over eh, hoe het gaat met de aanpak van de criminaliteit. We zijn nooit helemaal tevreden. Maar eh, ja, onze informatiepositie is op het ogenblik dusdanig dat wij een aantal dingen goed kunnen aanpakken en wat wij vooral willen is om aan de voorkant te gaan zitten want het is beter als dat we achteraf een hoop werk moeten doen dat we aan de voorkant wat kunnen voorkomen een mooi voorbeeld vind ik altijd om te geven in de APV staat dat je geen inbrekerswerktuigen bij je mag hebben nou als je ziet wat wij bijvoorbeeld vorige week iemand aan de kant zetten en die heeft ook inbrekerswerktuigen in zijn auto en we trekken die man na en dat blijkt echt een notoire inbreker te zijn dan zeggen wij daarna als we die, als we die meneer hebben aangehouden en mee hebben genomen, dat denken we zo, we hebben weer tien woninginbraken voorkomen. Want deze meneer heeft geen kans gehad om, uh, om zijn klusje te doen, om het zomaar maar eens te zeggen. Dus dat is gewoon uh, heel belangrijk en dat is ook uh, waar wij op zitten, om aan de voorkant te blijven zitten. Mevrouw Rieskerk? Ja, even nog een vraag aan u. De verwarde en gestoorde mensen die iets crimineels doen. Wat, ga, wat doet u daarmee? Gaan die weer terug de straat op of gaan ze naar andere plekken waar ze opgevangen kunnen worden. Of mevrouw Koper, daar kan ik wel wat over zeggen. Dat kan vaak een, een probleem vormen, omdat verwarde personen natuurlijk niet altijd hele ernstige delicten plegen. Het is vaak de overlastgevende categorie. En dan moet ik toch weer benadrukken dat het strafrecht dan toch het ultimum remedium is. Hè? Wij kunnen eigenlijk alleen maar iemand vasthouden als er ernstige bezwaren en gronden zijn. En als iemand een relatief gering feit pleegt, wat, wat voor de buurt wel heel vervelend is, maar uh, waar eigenlijk een, uh, qua strafsanctie maar een hele lage sanctie op staat, dan kunnen wij zo'n persoon niet vasthouden. En daar ligt nou ook juist het probleem. Want eigenlijk... Moet je het ook niet zoeken in het strafrecht, de oplossing voor zo'n probleem. Het gaat om een verward persoon. Eigenlijk willen we hem daar helemaal niet zien. Je zou hem eigenlijk in dat voortraject, zouden wij dat allemaal met elkaar eh, moeten kunnen oplossen. Dat de oorzaak wordt weggehaald. En eh, daar gaan we nu ook heel erg naartoe werken natuurlijk. Met alle nieuwe plannen die er zijn en de commissie die eh, in het werk is gegaan. Van, daar moet iets aan gebeuren aan die verwarde persoon. Dus de partijen moeten goed gaan samenwerken met elkaar ook. Voorzitter. Maar dat gaat dan regionaal. Want de mensen verspreiden zich door de regio. Dus ze zijn niet plaatsgebonden, mag ik aannemen. En wat bedoelt u, plaatsgebonden? Dat de mensen eh, in Zandvoort eh, altijd dezelfde mensen zijn. Ik denk dat ze ook nog zwerven, of niet? Zijn het mensen die in een huis wonen, verwacht zijn? Heel divers is dat, de verwarde personen. Dat kan je niet zo zo benoemen. Maar als er, er worden natuurlijk ook wel eens ernstige feiten gepleegd. Want ik had het nu over de categorie die vooral overlastgevend is. En dat is toch wel een grote categorie. Maar je hebt natuurlijk ook verwarde personen die ernstige feiten plegen. En uh, daar treden wij natuurlijk in op. Zulke mensen die moeten gewoon uh, opgepakt worden. En dan kunnen we in het strafrechtelijke traject kunnen we ook hulpverlening uh, gaan bieden en, en behandeling. Maar dat is pas eigenlijk als we een stapje verder zijn. Waar wij uh, in beeld komen. Dank u wel. Meneer Meijer, nu toch aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Even de, de verwarde en overlastgevende personen, dat wordt ook regionaal opgepakt. Dat doen we met een aantal regionaal werkende instellingen, omdat die problematiek niet alleen heel divers is, maar alleen maar regionaal kan worden bediend, want zo complex is die. En dan zijn we vanuit Noord-Holland, uh, Noord, Noord en Den Haag, daar zijn twee pilots geweest en die worden nu hier geïmplementeerd. En ik verwacht dat in de loop van dit jaar al dat het effect van te zien, in combinatie met wat de teamchef heeft gezegd, dat we een, uh, nou, met al die nieuwe woorden, zijn we, ik noem het maar een superwijkagent, maar het is niet officieel, dat is mijn woord, uh, hebben vrijgemaakt daarvoor voor het hele gebied. Maar zo gaat dat door de hele eenheid van de politie. En dat kan ook alleen maar op die manier, want het is nieuw. We zijn in beweging in de samenleving, moeten we ook niet in de kromp overschieten, maar vooral daarop reageren en meebewegen en nieuwe manieren daarvoor vinden. En die beweging gaat komen, dat is mijn stellige overtuiging. Meer in het algemeen, als ik naar, terugkijk naar 2015, even los van de cijfers, het is altijd ingewikkeld met cijfers om te zeggen dat je tevreden bent. Want 86 woninginbraken, eh, dat stemt mij niet tevreden, maar als ik kijk naar de historie, dan stemt mij dat wel tevreden. Maar dat proef ik ook bij u. En dat is ook denk ik de context waarin we dit uh, zeggen. Uh, ik waardeer vooral dat zowel de politie als het openbaar ministerie, want die hebben beiden een ingewikkeld jaar achter de rug. En meneer Demmers heeft er al iets van gezegd, over de politie, maar ook het OM heeft al een aantal jaren stevige bezuinigingen op zich afgekregen. Wat ik vooral waardeer is dat de verhoudingen met de partners goed zijn en open zijn. Dus informatie delen en elkaar weten te vinden, ondanks dat je de broekriem moet aanhalen. Dat geldt natuurlijk ook op voor de gemeente, maar dat is de kracht dat je nu het effect gaat zien. Um, u heeft, um, een van u zei iets over de woninginbraken en dergelijke. Nou, ik zou hem iets willen verbreden nog. Die 86, dat is gevoelsmatig wel een grens waar ik graag onder zou willen, maar dat zal ingewikkeld worden. Als je nu kijkt wat we al een aantal jaren aan het doen zijn en het laatste jaar aan het uitvergroten, dan heb ik het over niet alleen de WhatsApp groep, ik heb het over Burgernet, ik heb het over al dat soort faciliteiten waarin de ogen en oren van de samenleving veel actiever gebruiken, daar zit een meerwaarde in. Ik heb net even een uh, pagina voor mijn neus gekregen, want de WhatsApp gaat echt heel snel in Zandvoort. Wij schatten in tussen de 25 en 30 procent van het grondgebied bewoond, is inmiddels uh, toebedeeld aan een WhatsApp groep, ruwe inschatting. Um, Acht wijken zijn gestart, 350 deelnemers. En dat is echt een olievlek die zich uitbreidt. En dat faciliteren wij door daar aandacht en waardering voor te geven. Door mensen bij elkaar in verbinding te brengen. Waardoor je ervaringsdeskundigen elkaar het werk laten doen. Doordat de politie daar ook een paar mensen op aangewezen heeft. Een van de wijkagenten die heel makkelijk de verbinding legt. En op die manier ben je dat enthousiasme wat er is. Want dat moet echt ook aangejaagd worden, alleen maar aan het uitvergroten. Dus dat zie ik het komend jaar nog echt veel verder gaan. Maar, dankjewel. Um, wij zullen daar ook binnenkort nog met een mededeling op komen. Ja, over de stijgers, dat is altijd inderdaad de kunst is om niet te schrikken van 100%, maar te kijken van wat doet het nu nummeriek en wat doet het in de loop van de jaren. En als het dan uit balans is, dan word ik inderdaad onrustig. En voor de komende jaren zal die overlast van overlastgevende personen een speerpunt zijn. En ook eh, drugsoverlasten in wat bredere zin. Daar, daar zit iets eh, in wat mij wel, wel eh, triggert ook van waarom gebeurt dat nu? Er zit een zachte stijging in. Dus ook daar zullen we de komende tijd met politie en justitie net een tandje bij gaan zetten denk ik. Even aan het kijken. Ja. Um, wie het handel... Nou, u kent het officiële standpunt, daar hou ik het maar even bij. Sluitingstijden. Uh, u weet wel of niet dat in de vorige discussie met de algemene plaatselijke verordening dit is neergelegd. Juist ook omdat wij dat met bewoners en ondernemers wilden bespreken, want wij zitten niet op principe rij, te rij. Het uitgangspunt is dat alles bespreekbaar is, maar de horeca heeft toen aangegeven dat men het niet aan wilde. Dat vond men net ingewikkeld. En zolang de horeca dat standpunt inneemt, en dat heb ik recent bij een kleine groep, maar het gaat wellicht nog even iets breder in de komende tijd, nog eens een keer gecheckt. En men vindt dat toch lastig om dan te zeggen, ja, nu moet je vertrekken. Als je zegt, ja, het moet van de gemeente, is dat net iets makkelijker. Daar komt het eigenlijk zwart-wit op neer. Dus ik zit daar niet zo uh, krampachtig in, maar als de samenleving dat wil, en je maakt daar goede afspraken over, kan dat gewoon. En kun je dat ook goed doen. Dank u wel, mevrouw voorzitter. Dank u wel. Um, ik kijk even naar de commissie en ik wil even expliciet vragen of er nog um, vragen zijn voor uh, de politie en voor de gebiedsofficier.